Zondheim, Zee, Zandvoort en Zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, met nu Tap zeppie. ...terug bij Peaceful Radio Tip Zappie, aflevering 685. De programma werd geopend, of dit uur werd geopend... ...door Asher Queen met Sketch of Innocence. We gaan door met de cd Desert of Flower van Paul Winter ...samen met Karsten Roselund. dan gaan we luisteren naar Mountains. Veel luisteren plezier voor dit tweede uur... wild stag there he stands on the other side of our wall, gazing between the stones, and he calls to me, hurry my love my friend and come away, look winter is over the rains are done wild flowers spring up in the fields let me see you all of you let me hear your voice your delicious song I love to look at you My beloved is mine and I am his. He feasts in a field of lilies. Moods en Deep Passion. Ja, dat staat er op zo'n cd-hoes. En dan weet ik nooit precies, heet de cd nou? Love, Moes, of Deep Passion. Nou ja, whatever. Um, je kan het allemaal nalezen op www.zfmzandvoort.nl En natuurlijk deze uitzending over, uh, nou x-tijd, twee weken, één, twee weken. kan je terugluisteren op uh, www.peacefulradio.eu. Daar vind je deze uitzending dan terug. En de links met de artiesten en de labels. Goed, we gaan afsluiten. Ja, met uh, iets wat een uh, beetje ongebruikelijk is in um, Peaceful Radio Tap Seppi. Uh, met uh, klassiek. Music for the Mozart Effect, volume 6. Noon, morning and night. En music for yoga. Geef het allemaal een, uh, een subtitel. Bij elkaar gezocht door Don Campbell. En deze ideeën is uitgebracht bij uh, Springhill Music. Mijn naam is Benleve. Pardon, en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio Tap Seppi. En wat mij betreft, graag tot een volgende keer. Dag. Oh.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 Tsjechië en Slowakije zijn opnieuw getroffen door overstromingen. Bij een dambreuk in het noordwesten van Slowakije viel minstens één dode. Enkele mensen worden vermist. In Tsjechië zijn dorpen langs de oevers van de Nijse door de hoge water getroffen. Vorige week waren er ook al overstromingen in Tsjechië, Duitsland en Polen. En daarbij vielen tien doden. De kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... hadden vandaag hun handen vol aan tientallen schepen in moeilijkheden. Door de harde wind werden bootjes omvergeblazen geblazen en liepen schepen aan de grond...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 De Amerikaanse marine patrouilleert in het gebied en noemt de overvallen uitzonderlijk. De dieven namen mobieltjes, computers en geld mee. Volgens de Amerikaanse marine zijn ze nog voortvluchtig. Maar de autoriteiten in Irak zeggen dat ze twee dieven hebben opgepakt. Het weer op veel plaatsen regen. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt en buiig en het wordt dan 9